5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Den Haag staat vandaag en vrijdag in het teken van de algemene politieke beschouwingen. De fractieleiders in de Tweede Kamer debatteren met premier Rutte over het kabinetsbeleid... zoals dat gisteren is gepresenteerd op Prinsjesdag... Het meest omstreden onderwerp is de afschaffing van de dividendbelasting... waar mogelijk de hele oppositie tegen is. Ook zal er vanuit de oppositie kritiek komen op de koopkrachtcijfers... die volgens sommige partijen mager zijn. De algemene politieke beschouwingen zijn vanaf half elf te volgen op NPO 1. Het is voor de toekomst van Nederland cruciaal dat het klimaatakkoord van Parijs wordt nageleefd. Dat zegt Delta-commissaris Wim Kuiken. Volgens hem zijn de gevolgen alarmerend als de temperatuur op aarde met meer dan 2 graden stijgt. Het waterpeil in de Noordzee kan deze eeuw dan met 3 meter stijgen. oplopend tot 8 meter in de volgende eeuw, blijkt uit een nieuw rapport. Voor de komende 30 jaar bereidt Nederland zich nu al goed voor, zegt de Delta-commissaris. Maar voor de periode daarna moet veel meer gebeuren. Bijvoorbeeld op het gebied van zandwinning, stormvloedkeringen en zoetwatervoorziening. Het dodental als gevolg van de orkaan Florence aan de Amerikaanse oostkust is gestegen tot 35. De meeste slachtoffers vielen in de staat North Carolina. Daar kwamen 27 mensen om het leven. Ook South Carolina werd zwaar getro getroffen.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 Glennis Grace moet nog even geduld hebben voordat ze de uitslag te horen krijgt. TV-kijkers kunnen stemmen op de tien finalisten... en pas komende nacht wordt de winnaar bekend. Het optreden van Glennis Grace is terug te zien op NOS.nl. Het weer, het is droog, minimaal rond 14 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag. Langs de westkust kan er meer bewolking zijn. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 a mud. But I know when you have something on your mind You've been trying to tell me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 te vluchten, nooit jaloevers te overzijn, liefde om je hart te luchten, een oceaan, alleen van mij, een oceaan om te verzuipen, dag Alleen you you said was yours and mine did you ever stop to notice all the children dead before did you ever stop to notice this crying earth is weeping